De Zwitsers wonnen thuis met 2-1 van de Engelse topclub... waardoor Basel tweede werd in de pool, Manchester United derde. De Engelsen waren vorig jaar nog finalist in de Champions League. En dan het weer. Alleen in het noorden nog kans op een bui. In de ochtend is het nog droog, maar in de middag wordt het bewolkt... gaat het regenen en is er weer veel wind. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank de en voordat het gure weer toeslaat, kunt u nog even lekker gezellig naar Casa Luna blijven luisteren. Ons eigen eh, knussenhoekje, zal ik maar <laughs> zeggen, op Radio 1. Vijf dagen per week. U kon in het eerste uur luisteren naar Jack Ridder. Trekhaak gezocht, reisde heel Europa door in de breedte met een caravan zonder auto. Ja, en dit uur wil ik ook graag met u praten over... Eh, uh, momenten waarop u andere mensen nodig had om vooruit te komen, in wat voor zin dan ook. 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Kazaluna is ons mailadres. Hashtag Dumosh is ons Twitteradres of hashtag Kazaluna. Wanneer had u andere mensen nodig om vooruit te komen? Ik zei het straks al, uh, Tjerk heeft, een, uh, een, boek, Tjert heeft die kwalijk, een boek geschreven, dat heet Trekhaak gezocht. Um, dat is een boek met uh, uh, veel foto's, met een, een DVD erin, met zijn muziek erin, met wat ervaringen. Wij uh, geven drie van die boeken geven wij weg. En waarom doen we dat? Omdat we graag willen dat mensen ons op Facebook gaan volgen. Ga naar Facebook toe als u een uh, account hebt um, en... Uh, Zoek dan Casaluna op Casaluna NCV. Aan elkaar geschreven of gewoon Casaluna. Dan vindt u het vanzelf wel. En like onze pagina. Dat duimpje omhoog. U kent het vast wel. Um, we gaan straks uh, aan het einde van dit uur gaan wij een aantal uh, mensen, drie stuks, um, willekeurig eruit uh, trekken. Dat zijn de drie mensen die het boek van uh, Tjerk gaan krijgen van ons. Uh, wie dat zijn, die krijgen van ons een berichtje via Facebook. Daar, zo gaan we dat regelen. Ik noem het in de uitzending. Maar als u dus um, voor die tijd al uh, naar bed bent gegaan en bent gaan slapen, dan uh, komt het alsnog wel goed. Dus zoek het even op. Goed, we gaan het hebben over... Uh, de momenten in uw leven waarop u andere mensen nodig had om vooruit te komen. Dat is de vraag van dit uur. Belt u ons op ons gratis nummer 0800 1121. I found someone new Put me back In the crowd Put the sun Behind the clouds Put me back in the crowd There's a Daar werd de oude maestro 62. Tom Waits was dat met Back in the Crowd. Even een berichtje voor van uh, de Facebookpagina van uh, Kazaloenen. Ieper van Kammen die zegt, kom net terug uit de arena. Oh, arme ziel. Luister naar een boeiend verhaal over de reis met alleen een caravan. En Vicky van der Linden, als jij uh, luistert, als je nog luistert moet ik zeggen. En uh, je bent in de lucht, bel ons alsjeblieft. Want je hebt volgens mij een heel leuk verhaal te vertellen. 0800-1121. Dat is de telefoon van Kazaloenen. Speciaal voor Vicky van der Linden en ook uh, voor alle andere luisteraars. Die een antwoord hebben op de vraag. Wanneer houd jij andere mensen nodig om vooruit te komen. André, goedenacht. André. André. <laughs> ja. Ik kan zeggen, dat heb ik weer. Maar dat, dat kan ik elke week wel herhalen. Um, hoor je mij, André? Ik sluit niks uit in dit stadium. Ik weet één ding heel zeker. Um, ja, hoor je me wel? Jazeker. Oh, kijk eens aan. Daar ben je. Je komt uit de digitale toverdoos opeens opgedoken. Wat is het leven? Toch een feest? Ja, jazeker. Fijn dat je er bent. Vertel. Nou, zeven jaar geleden uh, heb ik uh, een handtekening nodig gehad van mijn schoonouders... om eindelijk, na twaalf jaar najagen, om een eigen huis te kunnen uh, gaan kopen. Uh, dus een eigen huis te kunnen kopen. En waarom, waar had jij specifiek een handtekening voor nodig? Om eh, te ondertekenen dat wij dus eh, wel degelijk eh, de hypotheek aan zouden kunnen. Want eh, het was moeilijk voor ons om elke keer eh, een huis te kopen daar mijn salaris elke keer eh, tekort schoot. En zij ondersteunde ons daarin met eh, de ouderschapsgarantie, zeg maar. Hier, wat houdt het in? ouderschaps? Oh, dan staan ze mee garant. Is dat wat er gebeurt? Ja, inderdaad. Zij staan dan mede garant uh, dat wij de hypotheek dus wel aankunnen, ondanks uh, de lage inkomens. Ja. Terwijl wij we het wel aankunnen, uh, zouden kunnen. En de banken die, ja, die zijn altijd heel erg sceptisch ten, ten opzichte van uh, de betalende hypotheker. Ja, degene die de hypotheek wil. Maar moest, moest jij, uh, André, moest jij over een drempel heen om dat überhaupt te vragen aan je schoonouders? Uh, ja. Absoluut, want uh, het zijn je schoonouders, het zijn niet je eigen ouders. Uh, mijn eigen ouders, uh, ja goed, daar heb ik al heel lang geen contact mee. En ik had een hele goede band met mijn schoonouders opgebouwd in de twaalf in de jaar dat ik met mijn huidige vrouw getrouwd was. En ja, op een gegeven moment ga je die drempel over om het dan toch maar te varen, dus, dus daar de stoute schoenen aan te trekken en het toch maar te doen. Ja, hoe reageerden ze? Uh, verheugd, verheugd? Zij echt, ja, zij waren dankbaar dat zij ons konden helpen om aan een eigen, een eigen woning te komen. Oké, okay. dus geen enkel probleem? Nee, geen enkel probleem. Ze zaten er eigenlijk al uh, jaren, of ja, een hele tijd op te wachten tot bij, dat, totdat uh, wij het zouden vragen. Oh, kijk eens aan zich. Uh, ja. Maar, maar waar, dan, dan is de andere vraag waarom ze het dan niet vanzelf aangeboden hebben. Uh, ik denk dat het toch gelegen is in, het, in de terughoudendheid uh, en de manier van leven en de enorme generatieverschillen tussen mijn schoonouders en mij en mijn vrouw. Uh, ja, mijn schoonouders zijn betrekkelijk oud, heel oud, ten opzichte van ons. Wat, wat, hoe oud dat is dat oud? Nou, ik ben op het moment 40, we hebben op het moment dus uh, 7 jaar onze eigen woning. Ja. Dus vrij laat ons, uh, een, een huis kunnen kopen. Maar mijn uh, schoonmoeder is op het moment 83. Zo, dat is inderdaad oud. Is, is jouw vrouw dan ook een stuk ouder of hebben jouw schoonouders heel laat kinderen gekregen? Ja, juist. Mijn, mijn schoonmoeder was 46 toen ze bevallen werd van mijn, uh, mijn huidige vrouw. Oh, oké. Okay. Oh ja. Dat verklaart het. Goed. Het feit is dat jullie het huis gekocht hebben. En nu een, gelukkig met het huis en gelukkig met de situatie? Absoluut. absoluut. We zijn nu ruim 18 jaar getrouwd. We zijn zeer gelukkig. en dus, We zijn dus echt een stap verder kunnen komen. Doordat ik destijds de staart schoenen aangetrokken heb. En het gevraagd heb. En zij dus de handtekening hebben gezet om uh, mede garant te staan voor onze hypotheek. En we hebben daardoor dus echt een stap vooruit in ons leven kunnen zetten. Ja, ik wil je hartelijk danken. Want op basis van sociale en uh, maatschappelijke normen hadden we het eigenlijk niet gekund. Ja, goed. Het is goed gekomen. Dank je wel voor je verhaal, André. Prima. Oké, okay, en een hele prettige nacht nog. En ik wens je heel veel succes met je programma, want ik heb het vorige programma ook geluisterd. En dat was uh, zeer mooi. Dankjewel. Ik lees nog even wat reacties voor van mensen die, die reageren op Facebook, op de eigen pagina van Casaluna. Emiel van Brakel schrijft... "Check is tof over het eerste uur. Inge Koning schrijft leuk interview. Kees Bot schrijft een heerlijk programma. Zeker met trekhaak gezocht. Uh, en wat ook wel aardige reacties. Gerben Dijkstra die schrijft... Mijn anti-sleurhut gevoelens zijn verdwenen als sneeuw voor de zon. Wat een inspirerend verhaal. Moreel van dit verhaal. Als we met z'n allen iets meer op vertrouwen gaan zitten... in plaats van wantrouwen, dan is er veel mogelijk. Jij bent mijn man. Uh, Gerben, dat is precies uh, wat ik iemand heel graag hoor zeggen. Uh, wat doen we? Dus we hebben drie boeken. Ik herhaal het nog maar even. We hebben drie boeken van uh, Tjerk Ridder die wij weggeven. Die geven we weg aan mensen die um, naar de Kaaselunen pagina gaan uh, op Facebook... en ons liken daar. Wij kiezen uit die, uh, de mensen die ons vannacht gaan liken. Kiezen wij de drie en die uh, krijgen van ons dat leuke, mooie boek. Meneer Van der Schaaf, goedendacht. Goedenavond. U mag Hoe het is zeggen. het mogelijk, Frank? Hoe is wat mogelijk? Dat ik jou aan de lijn heb. Ja, het is een wonder, maar van waar de verbazing? Nou, omdat ik jaren, jaren, jaren te bellen. En het lukt me nooit. Oké. Okay. Het lukt het mij. <laughs> Nou, kijk eens aan. Noem, noem okay, dat ik, een geluk. Ik moet één tussendoor zeggen, even gesteld. Radio 2 ben ik kwijt. Radio 2 ben ik? Ik ben in, in Friesland. Ja, maar waarom ben je Radio 2 kwijt? Omdat ik die, die kan niet meer ontvangen. Vanwege oh. die zender die er beneden gedonderd is. Oh, is dat nog steeds niet opgelost? Nee. Oh, nou. Goed, goed gaat die om. Ja, nou, wonderlijk. Het gaat over de, de, de, de zorgen die mensen hebben, de problemen, zeg maar. Mm -hmm. Met de thuiszorg en dat soort dingen. De mensen die mij geholpen hebben. Toch? Ja. Mm -hmm. De enige die mij geholpen heeft, er zijn nog meer mensen, maar, is mijn moeder. Ik ben nu 62 jaar, jong of oud, maakt niet uit. We en houden het op jong. Die hebben alles voor mij gedaan. Ik heb, in, toen die ben ik geboren in 49, in 52 ging ik kinderverlamming. De prik kwam pas in 56. Sorry, dat is bij jou geconstateerd? Ja, nee, ja. Sorry? Bij, bij jou is die kinderverlamming... Uh, ik was in 49 geboren, mm -hmm. in 52 ging ik kinderverlamming. Toen de prik kwam pas in 56. Ja. De Daarna om, toen was ik 43 jaar oud, als jong, kreeg ik postpolio syndroom. Wat houdt dat in? Dat houdt in dat de kinderverlamming terugkwam. Oh? Ja, dat komt er terug. En wat deed dat met je lijf? Alles. Mijn rechterhand is weg, niet weg, daar kan ik niks mee doen. Mijn linkerhand halfweg vanwege de reuma. Ik heb een schoenmobiel, ik heb thuiszorg, thuishulp en doe maar op allemaal. De hulp die ik mijn leven lang gekregen heb is van mijn moeder. Hmm. En mensen die ik kende toen. Ik heb zaken gehad in Booswad een, een, een koffietent en een dancing. Tira Schiphol, tv via het theaterbureau, noem maar op allemaal. Oh, je hebt bepaald niet stilgezeten dus. Ik heb. Nee, eerlijk niet. Maar ik heb echt in principe eigenlijk mijn eigen lichaam naar de laat maar dat een gekke woord, dat zou ik niet noemen. De gallemiezen? Mijn lichaam naar de KL geholpen. Maar goed, nu zit hij bij de minima, inkomen is 868,70 euro, Fijn. Dat is beneden de armoedegrens. Mm. De kringelwinkel is weg hier in Dit Is in Zuidwest-Friesland, daar gaan ze gemeenten samenvoegen, waar ik het niet mee eens ben, maar goed, doet niet toe. Radio 2 is weg, ik heb geen website, kan ik niet betalen, geen internet, alle informatie die je kunt krijgen, gaat via internet, website, noem maar op allemaal. Ja kan ik niet betalen. Mijn vraag is, wanneer had je andere mensen nodig om vooruit te komen? Je had het net over je moeder. Is, is dat het antwoord op die vraag? Mijn moeder is nu 85. Die zit nu in een verzorgingshuis. Ik heb nu thuiszorg van Zuidwest-Friesland. Je moet het dan in het Fries zeggen. Dat dus is een geweldig iemand. Ik heb iemand die mijn naald snipt. Ik heb pedicure. En noem maar op allemaal. Ja. En boodschappen doen, kan ik zelf nog doen. Via een schoolmobiel. Maar met dit weer... Zit hij binnen, binnen, binnen, binnen. Ja, ja, ja. Toen ik geld had, nog een auto had, had ik iedereen om me heen. Nu heb ik niks meer, iedereen weg. Nou, laat, laat dan bij deze een pleidooi zijn om uh, uh, mensen in jouw omgeving, om uh, jou weer op te gaan zoeken. Nee, maar kijk, het, het gaat weer ontvolgen. De heer Roemer van de SP heeft vandaag nog gezegd, ik luister alles via de radio, ook s'nachts. Dan bellen we namelijk normale mensen, geen bobo's. Ja. Stapje. Mm -hmm. je baas heeft nog bij? bij weet ik meer wie. Dat het, als je op televisie ziet. Alles weer dezelfde mensen. Yeah. Ja. De, de wereld draait door. Ja. Yeah, yeah. nou, als Matthijs mij een half uur de tijd geeft. leg ik alles uit. Kijk, recht in de camera. Ja. Yeah. Dat leer je van Hans Wiegel. Ja. Yeah. Recht in de camera kijken. en de mensen toespreken. Ja. Yeah. Alsof je ze kent. Frank, jij er, je zit toch steeds op Radio 22? Nee, dat is weer een heel verhaal. Nee hoor, nee hoor, maar dan word ik altijd een cappuccino, ja. en er, er Ja. Was, was ja. gewone, normale mensen die bellen. Ja, oh. ja. Nee, dat, dat vind ik ook heerlijk trouwens, dat geldt ook voor Kaaseloune, het is heerlijk om met, uh, met mensen te praten die... Dat bedoel uh, ik dus, joh. Ja. Waar maar je kijk, de programma's voor maakt uiteindelijk, want zo is het. Nee, maar kijk, ik, ik heb gewoon nu zo'n zo draagbare zeg maar, radio en dan zit ik weer te draaien, draaien, draaien, en ik denk je, ja, Goh, zie mij, niet, want die is wilde, die is nog niet opgebouwd. Ja, ja nou, wonderbaarlijk. Ik ga je hartelijk danken. En, um... nee, sorry dat ik misschien een stom lang verhaal. Nee. Maar het enige, het enige die, die ik ontzettend wil bedanken is mijn moeder. Ja. Die is 85 jaar nu. En ik noem gewoon de naam Sonja. Sonja. Ja, echt klaar. Punt uit. Oké, okay, dankjewel. Dank, ik vond het geweldig. Het is dus voor de eerste keer dat het mij gelukt is. Ja, nou, ik wil je hartelijk danken. En ik hoop dat de mensen die luisteren denken, wat een idioot. Nee, dat ze begrijpen wat mij overkomen is. Ja, ja, ja. Post-polio-syndroom. Bel okay. je een arts op, die weet niet wat het is. Ja. Dan bel je de belasting op, weet niet wat het is. Die weet dat niet. Verenigd is Nederland. Bel niemand op, die weet dat alles. Okay, Oké, goed. Dank. Dank voor het bellen. Dank. Oké, okay, dank. En, als je een plaatje wilt rijden, verdronken verlinder. Oké. Okay. We liggen aan de, aan de leiband van de, van de platenpolitie. <laughs> Oké, okay, dank voor het bellen. En alle goed. dankjewel. Vicky van der Linden twittert dat ze graag wil bellen, maar dat de lijn niet vrij is. Volgens mij moet er nu een lijn vrij zijn, dus als je ons hoort, dan. Dan kom er door 0800-1121, dat is de telefoon van Casaluna. Mijn vraag is, wanneer had u andere mensen nodig om vooruit te komen? Dat is waar we het dit uur over hebben. Um, Carla Traarbach schrijft op Facebook... een mooie manier om het positief in de mensen te vinden. Het gaat over de eerste uur dan. Hè? Juist de landen die als gevaarlijk te boek staan... Prachtig experiment. Ik ben heel benieuwd naar de overige verhalen. En Johan Rietzema die schrijft... Super inspirerend verhaal. Zojuist trekhaak gezocht. Mijn terugreis Rotterdam-Friesland was korter dan ooit. Dank en ik zal de sprong in de diepe de komende tijd zeker tot een succes maken. Goed, Johan. Kijk, dat zijn de mooie verhalen. Pierre Coubois, de drummer, de beroemde jazz drummer, die schrijft... Ik luister bijna iedere nacht. Pierre, dank. Wij hebben het ook naar jou gedaan en we blijven het ook doen. Ik heb Mirjam aan de lijn. Goedenacht. Uh, ja, ik wilde uh, iets vertellen over de tijd dat ik in Noorwegen woonde. Lang geleden? Uh, in uh, juni 76. Mm -hmm. Ja, tenminste, in juni 76 is het gebeurd wat ik ga vertellen. Maar in die tijd woonde ik daar. En als ik dan een uh, lang weekend vrij had... dan ging ik nog wel eens met de auto een uh, paar dagen op pad. In mijn eentje. En ik uh, had wel een tent bij me, maar uh, soms sliep ik ook in de auto... Nou, op een gegeven moment was ik tussen Trondheim en uh, Bodeu. En uh, het was tien uur s'avonds. Het was nog licht, dat was juni. Dus dan blijft het uh, licht. En uh, toen dacht ik, nou, dan ga ik maar eens even slapen. Dus toen zag ik een mooi plekje langs, een watervalletje. Mm -hmm. En, uh, nou, mijn auto... Uh, had ik, ik had een raam open gedaan, met sleutel dicht gedaan, op slot gedaan. Het raam weer dicht. Nou, om twee uur s'nachts moest ik... Uh, Even wat uh, wateren, <laughs> even het toilet in de openlucht. En uh, ik kwam bij de auto en toen kon er niet in, want ik had de sleutels uit binnen. En ik had er van binnenuit uh, op slot gedaan. Oh, nou, je, je autosleutel in... lag in je auto? Ja, die zat in het ja, oh, uh, contact. En toen uh, nou, stond ik daar in de nowhere... En, uh, nou ja, ik denk, wat doe ik? Nou, er was spoorlijn in de buurt. Dus op een gegeven moment ben ik spoorlijn opgekropen. En toen zag ik heel in de verte iets beweren. Het leek een vlag of zo. Ik denk, nou ja, dan loop ik daar maar heen. Misschien zijn er wel mensen. Nou, inderdaad, ik denk kilometer of twee, drie, ik weet het niet. Toen uh, stond daar een stationnetje. Dus toen kwam ik daar binnen... En die man die stond daar echt te kijken zo van, nou wat overkomt me nu. Want ja, er komen twee keer per dag een trein langs. Ja, en, en dan uh, zijn er mensen en daarvoor en daarna zeker niet. En, sorry? Ik zeg, er komen twee keer per dag mensen bij uh, voor die treinen en daarvoor en daarna zeker niet. Nee, maar ja goed, blijkbaar hebben ze dan wel dag en nacht uh, dienst daar uh, of, of wat. In ieder geval, uh, nou ja, hij was zeer behulpzaam. Ik sprak dus ook Noors, dus dat was makkelijk. En uh, nou, toen mocht ik daar in de wachtkamer uh, op die harde, harde uh, banken slapen. Of liggen dan. Ja. Slapen kwam niet veel van. Maar goed, uh, op een gegeven moment, ja, ik uh, denk, nou ga dan weer terug naar de auto. Nou, om een uur of zes begon er wat verkeer te komen. Dus ik uh, hand opsteken, maar ja, alle auto's reden langs. En uh, op een gegeven moment, uh, zo'n uur of zeven, kwam er een meneer op een fiets langs. En ik denk, die ontsnapt me niet. Dus ik ging bijna voor hem staan, zeg maar. Ja. En toen uh, stopte die, dus inderdaad. Nou, hij liep mee naar de auto en hij uh, keek eens, hij probeerde eens. En toen uh, zei hij: uh, Wacht even. Nou, hij naar de weg. En de eerste, de beste auto die stopte voor hem. Dat bleek een collega te zijn. Zijn ze naar de fabriek gegaan, hebben ze wat uh, materiaal gehaald. Nou, na uh, drie kwartier was hij weer terug. En uh, toen hebben ze de achteruit eruit gehaald. Ingeslagen. En, uh, sorry? Ingeslagen. Nee, nee. Uh, heel netjes, deskundig, uh, de, de, de rubber uh, losgemaakt en de ruiter uit in zijn geheel. En uh, toen kon ik naar voren kruipen uh, en de sleutel pakken. En, en hij heeft weer heel netjes de achteruit uh, uh, erin gezet en gekipt. En, en, en dit allemaal. <laughs> ja. Nou, toen kon ik weer verder. Het was inmiddels half negen. En uh, toen kon ik weer verder rijden. Maar moest je niet ergens naartoe? Heb je niet mensen doodongerust gemaakt? Nee, nee, want ik was, ik, ik was alleen. Ik had met niemand wat afgesproken. Ik was gewoon, uh, ja. Ik werkte daar uh, uh, onregelmatige diensten. En dan had je wel eens uh, vier, vijf dagen achter elkaar vrij. En dat soort dagen die, uh, die gebruikte ik dan om uh, gewoon wat verder weg uh, te rijden. Ik bedoel, de afstanden zijn een beetje verder dan hier in Nederland. Ja. Dus wilde je eens een keer wat zien, dan uh, ja, moest je er een aantal dagen voor trekken. En uh, dat deed ik dan in mijn eentje. Dus uh, ja, vaak wist niemand waar ik uh, was of uh, uh, waar ik naartoe ging. Dus dat, uh, wat nee. deed jij in Noorwegen? Sorry? Wat deed jij in Noorwegen? Ik euh, werkte in een ziekenhuis, was medisch analiste. Oké. Okay. En nu weer terug in Nederland? Ja, ik ben daar twee jaar geweest. En uh, toen, uh, dus in, in, 76, in september 1976, was ik weer terug in Nederland. Ja. Oké. Okay. Daar had ik er twee jaar op zitten. Dank voor je verhaal. Ja, graag gedaan. En een hele prettige nacht ja, nog. Dag. Ja, succes met uw programma. Dank je wel. Ja, Dag. Um, de vraag is dus wanneer had u andere mensen nodig om vooruit te komen. Dat is de vraag voor dit uur van Kazeluna. We gaan even wat muziek draaien. En wel van Amy Winehouse. Er is een cd uitgekomen, zoals u ongetwijfeld weet, na haar overleden. Lioness Hidden Treasures heet de cd. En dit liedje heet Tears Dry. All I can darkness we to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 don't owe nothing to me, but to love myself if I had no capacity. Man. When there's so many bigger things than him at hand We could have never had it all We have to hit a wall And this is inevitable We draw Even if I stop wanting you And perspective pushes through I'll be some next man's other woman's soul And I'll play myself again. I shall just be my oldest friend. No day. Facebook schrijft Marike Ordolman. hi Frank, mooi programma. Vanuit Peru luisteren we mee. We hebben mensen nodig die ons vooruit... we hadden mensen nodig die ons vooruit hielpen... toen bij ons het idee ontstond om voor drie jaar naar Peru te gaan... om daar een ouderenproject op te zetten. Ondertussen zijn we al 2,5 jaar in Peru... en helpen we 65 hulpbehoevende ouderen in de stad Aida Gaik. Huanchayo ligt in het gebergte? Zonder deze steun van anderen zouden deze ouderen nog steeds aan hun lot overgelaten zijn. Daar zijn we, zijn we dus erg dankbaar voor. Succes verder met het programma Groetjes Marike Ordelman. Um, dat is allemaal dus op onze uh, uh, Facebookpagina. Als je ons liked, uh, dan gaan wij uh, aan het einde van deze uitzending van dit uur... gaan wij drie mensen daaruit loten die het boek van, uh, van Jack Ridder krijgen. trekhaak gezocht. Vol met uh, prachtige plaatjes over het bijzondere project van hem. Ik ga bellen. Met um, wie heb ik aan de lijn? Vicky. Vicky, hoor je mij? Misschien wel, maar ik jou niet. Uh, Vicky is verdwenen. Dat is dan weer jammer. Het wordt een soort running gag. Uh, maar we gaan vast op een of andere manier wel uh, contact krijgen. Dan is de vraag wie ik nu aan de telefoon heb. Goedenacht. Willem. Willem, goedenacht. Willem uit Amsterdam. Willem Blootvoets. Ja, Willem Blootvoet, Amsterdam. Hey Frank, wat heb je weer een mooi programma. Ja, vind je het leuk Willem? Ja, prachtig. Echt uh, helemaal het verhaal van die jongen met die trekhaak. Echt uh, wat een idee ook om met je en uh, lift om tot pad te gaan. Echt fantastisch. Ja, het is ook een heerlijk enthousiaste gozer. Dat maakt het allemaal nog eens een keer extra leuk. Ja, het maakt hele mooie muziek. Ja, eens. Ja, geweldig. Ja. Um, ik ben een keer op een fietsreis geweest. Ik heb er wel eens eerder over gebeld. Ik heb eens uh, heel lang... Uh, Amsterdam naar Mozambique toe gefietst. Ja. Maar uh, onderweg uh, langs de kust van Joegoslavië. En toen moest ik bij Albanië afslaan uh, naar Titograd. En ik had gehoord van een stadje Pets. En daar stonden dan uh, oude kerkjes met prachtige of uh, mozaïken. Mm -hmm. En uh, toen ik in, uh, in Titograd wegging, toen zeiden ze tegen mij... nou, daar kun je nooit komen op de fiets, want dat, uh, die weg die je inslaat, die loopt dood. Ja, eigenwijs, je fietst en uh, je komt overal, dus uh, ik ging dus met mijn toenmalige vrouw sloegen we dat pad in. En gaandeweg werd het van een gewone weg, werd het alsmaar ruwer en ruwer. En uh, het werd avond en uh, het werd donker. En uiteindelijk uh, klommen we daar midden in de nacht over gigantische rotsblokken met de fiets. Ja. En uh, ja, midden in de nacht stranden we natuurlijk, we zaten daar gewoon muurvast tussen huizen, hoge rotsblokken... waar we met die fietsen dan uh, van de ene rotsblok... naar de andere waren geklauterd en geklommen. En we hadden begot geen idee meer van nou, welke kant op. Hoge bomen en grote rotsblokken. In the middle of nowhere. En uh, ja, welke kant op. En uh, ik zal nooit vergeten dat midden in de nacht... Uh, hoorden we opeens in de verte twee stemmen. En er waren ons twee mannen achterop gekomen... Die ons dus weg hadden zien fietsen uit Graaf, richting Pets. En, mm -hmm. uh, ja, dat kon dus niet. En dat wisten hun ook. Dus die waren ons lopend uh, achterna gegaan. Ja. En die kwamen ons dan midden in de nacht uh, uit die rotsblok, uh, partij helpen. En die hebben ons dus, uh, fietsen meegenomen. Wij waren zo uitgeput intussen. Dat we konden nog met moeite over rotsblokken heen klimmen. En ze hebben ons uh, uiteindelijk uh, richting Pets geholpen uit uh, die rotspartij. En dat zal, je, dat zal ik natuurlijk nooit vergeten. Ja, ja. He, ongevraagd. Gewoon uh, ja, en... midden in de nacht. Dat was, ik weet nog dat we daar zaten en dat we iets hadden van... Jezus, wat hebben we nou gedaan? En we zijn hier godsnaam in terechtgekomen. En naderhand hoorden we nog ook dat daar beren rondliepen. Oh, gezellig. <laughs> sfeer verhogend. Ja, we hebben ze niet gezien, maar... Uh... Ja, lekker, lekker sfeer verhogend, dat soort mededelingen. Maar het Ik was... zal nooit vergeten dat die mensen dus, uh, dus op een gegeven moment begonnen... We hoorden dus stemmen en wij dus ook schreeuwen en roepen en schreeuwen. En uh, toen kwamen daar dus in het donker vanuit het niets... kwamen er twee mannen aan en... Uh, ja, die gidste ons daaruit. Dat was natuurlijk echt, uh, ja, dat was een wonder. Ja, ja. En, en, maar het was voor jullie ook een soort klassieke tunnel waar jullie in terecht waren gekomen. Ik bedoel, niet letterlijk, maar figuurlijk. Dat je eigenlijk als maar recht doorloopt, terwijl je eigenlijk om had moeten keren. Ja, ja maar ja, je, je, je, je, we, natuurlijk, we, we waren natuurlijk vanuit Amsterdam uh, gefietst weggegaan. En uh, gewoon met het idee van, nou, we gaan een tijd fietsen. En gaandeweg waren we dan in Joegoslavië terecht gekomen. We zijn uiteindelijk op de grens van uh, Mozambique en Tanzania gekomen. Dus uh, meer, uh, Europa door, Midden-Oosten door, uh, Afrika een heel stuk. En ja, als je zo fietst en je reist... dat was ook het verhaal van die jongen met die, uh, met die caravan. En dat uh, herkende ik wel. Je, je, ziet, uh, je ziet pas wat schip stroomt als je het aangegaan bent. Ja. En als het echt niet kan of, uh, of echt niet werkt. En uh, zo zie je maar... Dat, uh, dat je eigen wijsheid, die brengt je dan in een soort noodsituatie en dan komen er gewoon mensen. Hè. Jouw vraag was ook, uh, vertel van mensen die je dus op cruciale momenten verder hebben geholpen. Ja. Ja, ik heb deze mensen natuurlijk nooit meer teruggezien, maar op een gegeven moment stonden we dus tegen het ochtendgloren op een begaanbaar pad. En die mensen die namen afscheid van ons en wij zijn verder gefietst en uh, we, opeens zaten we in Albanië. Ja. En uh, we hebben dat hele patch, hebben we naderhand pas gevonden. Maar uh, die mensen die liepen dus weer terug, die rotsblokken in, die hebben we nooit meer gezien. God, je dat die zegt... hebben ons daar wel doorheen gegist, Ja. ja en, die, en vervolgens verdwenen ze weer en losten ze op in de bergen. En die verdwenen, ja, die losten op in het ochtendgloren. En wij stonden dus daarna alweer op een verharde weg en konden gewoon verder fietsen. En uh, natuurlijk. Uh, ja. Als je daar dan midden in die rots uh, zit, midden in de nacht, dan denk je ook Jezus, wat wat, wat stom en wat zijn we in godsnaam nou aan? Ja, ja. Nou, prachtig vrouw. Het, het stomme dat je dat vertelt, schiet opeens. Ik zou je nog wel een mooie. Uh, nou, mooi, nee, nee, nee, nee, nee, eerst, nee, ja. eerst, nee, eerst ik. <laughs> het schiet okay. opeens een verhaal te binnen. <laughs> dat ik denk op mijn middelbare school. Ik denk dat ik een jaar of veertien uh, ben geweest en mijn middelbare school ging uh, ging schaatsen ergens. Ik ik weet echt niet meer waar, maar ergens Noord-Holland, somewhere. En uh, wist ik veel. Ik kon een beetje schaatsen, maar ik wist helemaal niet dat ik zwakke enkelbanden had. Dus na een half uurtje schaatsen stond ik meer op de buitenkant van mijn benen uh, van mijn voeten dan op mijn schaatsen. En ik wist me god niet meer hoe ik verder moest komen. En één jongen, ik weet niet meer hoe die heette, die heeft mij toen letterlijk op sleeptouw genomen. Die heeft me gewoon letterlijk mijn sjaal verpast en die heeft me dat hele kleren eind heeft hij me teruggesleept. Oh wow. Mooi hè? Ja, prachtig. Nee, nou, ja, goed. Zulke mensen mag bestaan. Ik toch, uh, mag ik ook nog een kleine anekdote dus vertellen? Tuurlijk. Zo komen we dus uh, in, uh, in de punt van Jordanië terecht. En uh, in Akaba en ons fietsen liep af. En ja, terugfietsen was geen optie natuurlijk. En we wilden wel uh, ja verder uh, Saudi-Arabië in of uh, ja. Israël, Israël, dat was geen optie, alhoewel je vanuit Aqaba aan de andere kant van het hekwerk zag je eilat liggen. Ja. En we zitten daar in een caféetje zitten we daar elkaar aan te kijken. Zo van ja, wat nu en hoe nu. En er komt een man op ons af, uh, in, uh, goed gekleed, een kapiteinspet op. En die openbaart zich als uh, de kapitein van een Indonesisch vrachtschip. Ja. En dat lag daar op de rede. Ja. Want uh, de akkerbaar heeft geen haven, de schepen liggen daar op de reden En die worden dan gelost met kleine bootjes. Dus wij raken de praat, vertellen ons het probleem. Nou, zegt die man, dat is toch helemaal geen punt. Uh, ik heb hier een, uh, een sloep liggen. En uh, gaan we mee straks, als we hier klaar zijn, dan uh, loop je maar met ons mee. En uh, uit wat mensen bij zich. En we zijn dus uh, origineel daar vanuit Akkerbaan met een sloep meegenomen naar een Indonesisch vrachtschip. We werden daar aan boord gehezen. We hebben daar twee dagen aan boord vertoefd, weer met alle egars en een hut. Ja. En in uh, Port Said, uh, door het Zuurskanaal, werden we gevaren. En in Port Said werden we weer met de sloep aan de wal gebracht. En toen konden we de Nijl stroom opwaarts volgen. En we hadden gewoon een lift gekregen, ongevraagd. Fantastisch. Ja, ja mooi hè. Prachtig. Ja. Hoe lang is het ja. geleden allemaal? Dat was in uh, 76, 77, 78. Dat is weer een tijdje geleden. Maar het zijn ja. wel mooie verhalen. En, en dank dat jij ze met ons kwam delen, Willem. Met alle dienst. Ja, okay. En dankjewel voor jullie waanzinnig mooie programma's. Graag gedaan. Een we... zonnetje op de radio. Ja. Dankjewel, dat horen we graag. Nou, het is de maan, maar is ook goed. Oké, okay. uh, uh, maan op uh, de radio. ook. Uh, uh, uh, uh, hoi. hoi, hoi. Um, ja, het is uh, geloof ik dan toch uh, uiteindelijk gelukt, Vicky. Ja, het duurde allemaal een beetje nou, langer dan uh, verwacht, zeg maar. Maar uiteindelijk toch gelukt. Ja, want jij, <laughs> Vicky van der Linden, jij reageerde op, uh, op Facebook. En toen dacht ik, god, dat is een leuk verhaal. Vertel. Ja, uh, vorig jaar mei, juni, uh, toen kwam ik weer in contact met een uh, vriendin die ik aan het begin van mijn studententijd leren kennen. Uh, Agnita Bloemendaal. Zij maakt uh, kunst met mensen, zeg maar. En ze had voor haar eindopdracht bij Minerva had ze bedacht om uh, liftend in een bruidsjurk naar Parijs te gaan met behulp van mensen. Uh -huh. En in Parijs uh, op kaartjes woorden te verzamelen wat liefde voor hen betekenen. Ja, nou, Ik kwam er met toeval tegen op straat en zei, ja, je gaat het toch niet alleen doen? En zei ze: Nee, ga je mee. En zei ik: Oké. Okay. Dus um, toen hebben we bruidsjurken uitgezocht. Oh, jij ook meteen uh, de bruidsjurk? We hadden allebei een bruidsjurk aan. Mm -hmm. En dat was geïnspireerd op een idee van twee andere kunstenaressen... die het eerder hadden gedaan. Uh, gelift naar Istanbul was hun doel. Maar zij hebben wel uh, op de balkant gestand, zeg maar, omdat een van de twee was vermoord of iets dergelijks. Maar ja, dat was toch wel heel erg gevaarlijk en bizar, allemaal. Ja. En toen uh, zijn we op een um, ja, op maandagochtend zijn we in Groningen, zijn we met borden langs de weg gaan staan dat we naar Parijs wilden liften. Ja. En het duurde heel erg lang voordat mensen ons meenamen, omdat het natuurlijk er ja apart uitzag, twee meisjes geheel, gekleed in bruidskledij. Omdat Ja. Om, dat voor haar ook een symbolische betekenis, dat voor de, ja, de naïviteit en onschuld zeg maar, of het zeggelijks. En Ja, ik vond het allemaal mijn best en ook fijn om te doen. Ja. Toen, uh, maar ook een beetje eng, of niet? Ja, het was heel erg eng. Ik had nog nooit ge gelift. Überhaupt? Dus, überhaupt. Dus je, je staat aan de kant van de weg en je denkt, ik zie maar waar ik kom. En dan uh, word je meegenomen door verschillende mensen met, met allerlei verhalen. En dan luister je naar een auto. En je probeert dan ook onderweg al uh, die kaartjes die ze wilden verzamelen te doen. En uh, ja, uiteindelijk sta je dan Parijs met zoveel ervaring. En in Parijs zijn we het project verder gaan doen... Uh, een aantal dagen. En we hebben ook uh, daar op, uh, op hulp van mensen aangesproken. We zijn uh, zelfs een nacht uh, in een boot op de zee hebben kunnen slapen. Bij mensen die per, per, toe, per toeval op straat tegenkwamen. En uh, Nederlanders waren gepensioneerd. En uh, ja, we hebben daar ook eten gehad. En het was echt heel erg bijzonder. Gewoon om, om met mensen te praten. En dat, dat ze ook voor je open stonden. Niet alleen omdat je die, die kleding al had. Maar ook heel... ...heel erg mooi vonden dat, dat je iets bijzonders vroeg... ...van wat betekent liefde eigenlijk... ...kwamen daar leuke reacties in? op? Want dat was, dat was het, einde, het feitelijk einddoel, toch? Ja, we kregen daar heel veel reacties op. We hebben iets van uh, onderweg... ...ik geloof rond uh, 150 kaarten verzameld. En uh, bij terugkomst... ...want we hebben niet meer teruggelift... ...omdat we merkten dat het, heenweg dat het heel erg lastig was. Vooral, en we hadden één lift onderweg... ...die vond het wel heel erg leuk. Twee jonge meisjes die wilden ons zelfs meenemen... En, Nee, dat zagen we niet meer zitten. Ja. En uh, ja, toen hef, heeft uh, Agnita Bloemendaal, die heeft er dus later in, in Groningen haar uh, eindexpositie van gemaakt. En we hebben toen al die kaartjes opgehangen. En ook onze jurkjes waren helemaal uh, vies. Want we waren ook uh, na Parijs nog. Uh, hebben het in Brussel gedaan. En ook in uh, Amsterdam op de terugreis. Mm -hmm. En uh, ja, het was wel heel indrukwekkend om als je de als je hele expositie zag. Wat, wat met, met, met foto's en. En, en die woorden en, en, en je kleding, zeg maar, over, ja dat, je, ja, dat je echt zonder die hulp van andere mensen die je ja. op weg tegenkomt, had je dat niet mee kunnen maken. Ja, dat was wat Jack Ridder ook in het eerste uur beschreven, dat die contacten in feite, dat heel bijzonder is in feite, de mensen die je spreekt en de verhalen die je hoort. Ja, dat klopt. Ik wil je hartelijk danken dat jij uiteindelijk bij ons de uitzending gehaald hebt. Ja, graag gedaan. Oké, okay, dankjewel. Best Leuk dat je wel, dankjewel. Dag Vicky. En goed aan Bert Kramer. Oké, hey, doei. En ik moet me afvragen wie Bert Kramer is. Wij, uh, uh, ik lees er even een berichtje voor uh, uh, op Facebook. Iris de Smit schrijft, zo herkenbaar. Ben net drie maanden terug van half jaar op reis met mijn hond. Lopend van Schagen naar Rome. Mijn droom achterna. Over drie maanden vertrek ik weer om de reis af te maken van af waar we gebleven waren. Ik lees graag het boek van Jack Ridder. Het was een boeiende uitzending, dank. We gaan de muziek draaien. Van uh, Hoever Belgisch beentje. Erg leuk beentje trouwens. Uh, het titel heet The Night Before. mailtje voor van Beb Unk. Ze schrijft, beste Frank, heel veel mensen heb ik nodig gehad... om over het plotseling verlies van mijn man heen te komen. En er is een gedichtje van Toon Hermans dat zegt... na je begrafenis wordt het stil. Nee hoor, vrienden en familie en kennissen staan me nu nog bij. Na twee jaar. En zonder hen zou het waarschijnlijk nog heel veel moeilijker zijn geweest. Luister met heel veel plezier naar Casaluna. Een vriendelijke groet van Beb. We verloten dus drie boeken uh, onder de mensen die uh, ons liken bij Facebook. Uh, heeft u geen Facebook-account? Ik ga het u ook niet aanraden. U moet het helemaal zelf weten namelijk. Uh, maar wel dikke pech in dit verband, want uh, onder de mensen die ons liken... gaan wij uh, drie boeken verloten zometeen. Maya Augustin, goedendacht. Goedendacht. Ja, ik heb niet zo'n spectaculair verhaal als uh, alle voorgangers, maar wel een... Het verhaal wat ik denk, van nou, dat wil ik toch wel even vertellen. Mm -hmm. Ik uh, kan niet zo goed lopen, ben uh, wat moeilijk ter been, maar heb wel een fiets, een driewieler. En daar kom ik eigenlijk overal mee. Zo, ook die dag dat ik naar de winkel ging, boodschappen doen. En ik kom terug. Je weet net hoe dat gaat, je neemt extra mee. <laughs> Aardappels in de aanbieding, dus een dubbele ja. zak. Behoorlijk zwaar. En ik wil wegrijden. Ik denk, nou hij doet wel heel raar de fiets. En ik had hem net de dag ervoor helemaal nieuwe banden en alles stroop laten zetten. En ik denk, oh, band lek, helemaal lek. En ja, dan ben ik gelijk uh, onthand. Hè? Ik denk, ja. nou wat moet ik nu? Want daar stond ik, je? Daar stond je. <laughs> daar stond ik met mijn fiets en mijn boodschappen. En dat, daar kan ik dan eigenlijk verder geen kant mee op. En terwijl ik zo'n beetje aan het nadenken was van, ja, wat zou ik nu gaan doen? Hoe uh, moet ik dat op gaan lossen? Kom er een vrouw die zet haar karretje van de boodschappen weg en die zegt, ja, zo kom je niet ver. Nee, dat ja. had ik ook al, dat ik dacht, uh, ja. zo kom ik niet ver. En ze zegt, uh, nou, ik ga wel uh, zoeken of ik een fietspomp kan vinden. Ze is overal naartoe geweest, de winkel vragen uh, bij andere fietsen gekeken een fietspomp gevonden en geprobeerd te pompen, maar de band was echt uh, zo lek. En ja, ze hebben echt een tijdje hoe moeten we het nu doen, hoe moeten we nu... Nou, toen heeft ze me op het laatst echt, uh, weet je wat ik doe, ik pak al je boodschappen, ik breng ze naar de auto, blijf hier staan, ik ga mijn auto halen, ik rij hem voor, dan hoef je maar een heel klein stukje te lopen en ze heeft me helemaal naar huis gebracht. De boodschappen allemaal thuis afgeleverd en... Uh, Hartstikke leuk. Dat vond, ja. Ja, vond ik echt heel leuk. Want ja, op zo'n moment, ik word dan altijd zo kwaad. En dan denk ik, oh, want je wordt dan weer zo met je neus op de zijde gedrukt. Hè? Ja, maar het is vooral van boosheid uit machteloosheid toch, neem ik aan. Ja, ja, die, ja. Maar ik word altijd kwaad. Hè? <laughs> Door de machteloosheid waarschijnlijk. Omdat je niks uh, kan dan verder. Maar het ja. is gewoon heel leuk als dan uh, zulke dingen gebeuren. En ja, toen vertelden ze ook dat zij had ook al een aantal maanden in een rolstoel gezeten. Ze zegt dus ik weet wat het is, hoe het dan voelt. Hè? Dat je dan gelijk geen kant op kan. Dus dat vond ik heel erg leuk. Ik, ik, vind... Van, nou, dat vind, ik, toch ik vind het een prachtig verhaal. Juist ook, okay. juist ook kleine verhalen kunnen heel, veel, heel veelzeggend zijn. Dus heel veel dank. Oké. Okay. Dankjewel Maya. Oké, okay, dag. dag. Jan Broekhuizen, nacht. Dank Frank, goedenacht. Je mag het zeggen. Nou, ik, ik, ik, ik moet allereerst ben ik heel erg geïnspireerd geraakt door het uh, eerste uur van het programma, moet ik je even vertellen. Uh, het was een heel mooi, interessant onderwerp. En uh, dat de, de deed mij in één keer terugdenken aan mijn negende verjaardag uh, in 1972. Toen was ik uh, met mijn ouders op vakantie in Israël. En uh, we hadden net mijn verjaardag gevierd. Ik had net negen kaarsjes uitgeblazen. Uh, en we zijn uh, naar de rand we gaan zwemmen. En in een keer uh, toen ik uh, in het water lag, werd ik uh, een beetje meegetrokken door, het, uh, door een onderstroming. Maar het was nogal druk in het water. Niemand had in de gaten dat ik eigenlijk een beetje aan het verdrinken was. En uh, ja, ik kon me nog een klein beetje herinneren van, uh, van die tijd. Dat Abba, dat is papa in het Hebreeuws. Dus ik heb maar geroepen Abba, Abba, Abba. En in een keer werd ik aan mijn lange haren getrokken. En uh, dus heeft een, een kerel die heeft mij daar op, de, op, het, op het strand neergelegd. En uh, ja, die heeft mijn leven in feite gered. Maar die heeft jou letterlijk aan jouw lange haar het water uitgezwommen? Ja. ja. Nou, niet gezwommen, maar ik was, ik was een kereltje ja, van negen. Dus ja, dan ben je nog niet zo groot. Maar, maar een volwassen man, die kon daar wel staan. En ik werd echt meegezogen door, door een soort van onderstroming. Ik, ik, ik, ik had helemaal totaal geen macht meer, terwijl ik toch goed kon zwemmen, voor mijn gevoel. En, ja. maar, die heeft mij aan mijn haar echt naar de kant toe getrokken. en Die heeft me op de kant neergelegd. En ik was nog zo vervolgen van het feit van dat ik daar lag en ik heb rondom me heen gekeken en ik heb die kerel nooit meer gezien. Een soort van, uh, ja, zo'n zo, zo verhaal van, wat, wat ook in een liedje, wat ook de komt van die cowboy, met het uh, camouflage, ik weet het niet meer ken. Ja. Ja, nou en dat, die, die ervaring, die, die, die zal ik nooit vergeten, die schoot me net te binnen van in het eerste uur van, uh, het was een soort van beschermengeltje zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat kan je wel zeggen, ja. Nou, ja, ja. <laughs> wat een bijzonder verhaal, zeg. Daarna heb je nooit ja, meer pas, dit, ja. dit soort rotterheid meegemaakt? Uh, gelukkig niet. Ja, goed, je, je hebt natuurlijk altijd wel zo'n mensen nodig uh, om je vooruit te helpen. Maar ja, die man die heeft me letterlijk gewoon de rest van mijn leven gegeven. En uh, ja, dan ben ik hem tot op de dag van vandaag dankbaar voor. Alleen, ik weet, ik weet bij God niet wie die man is geweest. Want ik zeg al, ik was zo verbolgen en ik was zo... Een aan het proesten en aan het heigen in een toestand en hij heeft me echt in die tijd 72, dan heb je lange haren dus die heeft me letterlijk aan mijn haren gepakt en die heeft me zo de kant op gesleurd <laughs> Ja, ja Ja, het enige Goeie. wat ik me kan herinneren was er waren twee, ja, twee grote handen en twee behaarde benen en uh, ik lag dan nog op het strand een beetje water uit de sproegen, zou ik maar zeggen en uh, ja, nog, nog zo verbolgen vanwege het dat en eigenlijk door, door, door angst over man en uh, ja, toen, ik even, toen ik bij de positieve kwam, toen, de, ja, toen was die man die was weg, die was gewoon verdwenen in de menigte, want het was daar heel erg druk. Maar jouw ouders, kan je je nog herinneren hoe je ouders reageerden? Nou, ja, die waren op het strand eigenlijk een beetje met, met kennissen van ons die daar woonden, die waren daar een beetje bezig. Een soort van, ja, je had daar toen vroeger zo'n spelletje dat is, met, de, met de twee houten planken en zo'n rubberballetje. balletje. En ik kan me herinneren dat heel dat strand dat was bezaaid met mensen die dat spel deden. Dus, op een gegeven moment, ik lag nog op het strand en ik heb mijn verhaal verteld. En ja, die waren natuurlijk wel even geschrokken. En die hebben natuurlijk achteraf, denk ik, ook gevraagd van ja, wie was die man dan? Maar ja, goed, ze lijken daar allemaal op elkaar. donker haar en, en, en een zonnebril op. Dus, dat vinden ze ook van dat ons, we, Dat weet je. Heel apart. Wat zeg je, Frank? Ik zeg, dat, dat vinden ze ook van ons, dat weet je. Ja, ja. Dat wij allemaal op elkaar lijken. Oké. Okay. Ja, goed. <laughs> Jan, Jan, dank voor jouw telefoontje en dank ja, voor jouw verhaal. Ja, ja jij ook bedankt. Oké, okay, hoi. Rob Engelsman, goedenacht. Ja, goedenacht. Ik denk dat jij het laatste bent. Ja, dat kan haast niet anders. Hè? Waar gaat het over? Iemand heeft mij geholpen ergens mee. Ja. Uh, ik had een cd gemaakt. Samen met mijn trouwe kameraad Lau Leo. En er was wat muziek van overgebleven. En een bepaald nummer dacht ik dat is nou echt geschikt om in het Gronings uh, te vertalen. Mm -hmm. Dat had ik op de eerste CD al staan in het Nederlands. Ik vertaal die liedjes allemaal op die CD's. En, maar degene die dat de eerste keer had gedaan, die kon dat niet in Groningen zingen, vond ze. En ze had ook geen tijd en dat was het wel jammer. En toen heb ik het aan deze dame gevraagd. En uh, ik had ook nauwelijks meer zin eigenlijk. Ik zing niet zo erg goed, moet ik eerlijk toegeven. Het is meer een soort hobby. Vooral het vertalen vind ik leuk. Maar doordat zij meedeed, hebben we het toch opgenomen. Op de achtergrond hoort u het lied. Ja, ik zat me af te vragen waar we naar luisteren. Laat eens horen als je wil, want dit is, dit is wat je ja. bedoelde. Hoort u het? Luid en duidelijk, ja. Het is ook opgenomen en zo. En uh, zo ben ik weer aan de tweede CD begonnen. Maar Rob, we horen jou ergens op de achtergrond meezingen. Ja, ja. ja, ja. Ik, uh, ik, hoor... ik ben iets minder goed hoorbaar. En dat is ook maar terecht. <lacht> Het is dus een heel hoog gedoemd voor je zangcapaciteiten. Dat, uh, dat horen we, ja. Zij, zij zong ontzettend goed. Het is helaas alweer voorbij. Want ze heeft ieder contact met mij verbroken inmiddels. Ik heb lelijk tegen haar gedaan. En zodoende... Uh, het oh. is uh, dus vandaag, vandaag voor het eerst dat ik het... Uh, ben wel heel verdrietig over. Maar... Ik, uh, voor vandaag voor het eerst dat ik het liedje weer eens uh, durf te draaien. Maar waar over... ben je vooral verdrietig over dan? Echt, waar ben je verdrietig over? Nou, dat ze het contact verbroken heeft verder. Het uh, is oh. dus over en uit met het zingen. Oké. Okay. Okay. En met ieder contact ook verder. Ja. Wow. Ja. Nou. Ik heb er ook over gedacht om ermee te stoppen verder met zingen, maar ik heb inmiddels een liedje wat ik voor haar vertaald had, uit Duits, ook van Gieten, om dat aan iemand anders voor te leggen die het nu waarschijnlijk gaat opnemen. Oké, okay, goed. Nou, ik, ik wil je hartelijk danken voor dit verhaal. Een uh, heel klein stukje van je muziek nog even op de achtergrond graag. Zegt u? Ik wil nog een heel klein beetje muziek horen van je. Van Jan Boekhuizen met de. de oh sorry, Rob Engelsman, de, zijn muziek. Ik wil je hartelijk danken daarvoor. Um, wij um, uh, hebben, dat zei ik straks al, um, graag. Uh, we wilden graag likes hebben op uh, um, de Kazeluna site op Facebook. Um, dat is uh, uh, bijzonder goed gelukt. Mag ik wel zeggen, we hebben 150 likes erbij. Ik vind het nog een beetje mager, dus er kan nog wel wat bij. Um, we zijn graag heel erg. Het is in een ontzettend leuke manier gebleken om te communiceren met, met, met jullie, met de luisteraars. Want het is hartstikke direct en we zitten niet met mail en Twitter met beperkingen en zo. Dus het, het werkt heel erg goed, moet ik zeggen. Um, drie mensen gaan wij een boek geven. Het boek van Jack Ridder, Trekhaak gezocht. Uh, ik had gezegd dat gaan we eerlijk doen. Dat doen we ook met één uitzondering. Uh, want deze reactie was van Har Wetterhaan. En Har schreef. Uh, vind ik leuk, deze Kazaluna site En ik ga echt voor het trekhaakboek, want ik heb het Facebook uit. afijn. Nee, ik vond hem grappig, dus uh, jij krijgt er in ieder geval sowieso één. Twee andere mensen die hem ook krijgen is uh, Mardi Barens en Eline Kleibrink. Jullie uh, krijgen het boek van, uh, van onze gast van het eerste uur. Tja, en dan zijn we zomaar aan het einde gekomen van uh, dit eerste uur van Casaluna. Ik spreek het antwoordapparaat er nog even in voor morgen. Dit is de voicemail van Kazaluna.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 pagina. Um, heel leuk verhaal schrijft de Cynthia. Ik ga het boek zeker lezen. Zit vanuit Maleisië altijd naar Kazaloenen te luisteren. Ik blijf dat toch heel merkwaardig vinden mensen. Gewoon via internet over de hele wereld. Lekker zitten te luisteren. En wij zitten hier in het koude, bijzonder winderige Hilversum in een klein studiootje dit programma te maken. Met veel plezier overigens. We gaan er een eind aan breiden. We gaan er gewoon mee stoppen. We gaan de kaars uit, uh, uitblazen. We gaan de lichtjes uh, uitdoen. Zometeen kan je op radio 1 luisteren naar De Nacht Klinkt Anders met Paul van Gelder. Als je wakker blijft, hele fijne nacht. Dank voor het luisteren. Dag. Ik ben ook wel eens bang.